altijd wel iets leuks doen, neem je Sunparks Standvoort aan zee. Links kunnen de jongens naar het racecircuit. en wij gaan shoppen. Rechts kunnen de jongens naar het hepe strand van Bloemendaal. En wij gaan shoppen. En weer terug in Sunparks gaan zij naar het Zwemparadijs Aqua fun, Terwijl wij gaan shoppen natuurlijk. Ja, het is tenslotte voor iedereen vakantie. Sunparks in the middle of everywhere.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook geopend op zaterdag. Zandvoort, Zandvoort heeft het heeft al 20 jaar. En jij kon. beleeft jij jij het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM, met, met nu, U. zondag in Kennemerland. White Snake and here I go again. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. Goedemiddag en welkom bij Zondag in Kennemerland. Vandaag zondag 5 december. Het is de negen, 339ste dag van het jaar. En dat betekent dat we nog 26 dagen tot het nieuwe jaar hebben. Het is de dag dat we Sinterklaas vieren... en dat in 1492 Columbus het eiland Hispaniola ontdekt. In 1952 werd voor het eerst de intro van Sinterklaas uitgezonden... en Mies Baume was toen die tijd de presentatrice. Ook is het vandaag de nationale feestdag en vaderdag in Thailand... De laagste temperatuur op 5 december is in 1921. Het werd maar liefst min 15,9 graden. De hoogste temperatuur was in 2006. Toen stond het pijl op 12,9 graden. En zo beginnen wij de uitzending van zondag in Kennemerland. Met in deze uitzending in het de derde uur Sint-Nicolaas, in deze drukke tijden, kunnen we hem toch nog even aan de telefoon krijgen. We hebben de organisator van de nieuwjaarszaak aan de lijn. Ze dus zijn namelijk op zoek naar sponsors. Ook bellen wij René van Let Champion. Hij vertelt over de nominatie van het evenement voor het jaar. Evenement Circuiren Haarlem en Zandvoort. Ook proberen wij Jeroen van Stijn te bellen. Hij is van het leger des heils. En voor de rest veel regionaal nieuws. Mijn naam is Rudy Nicola. En dit is Zondag in Kennemeland. En dit is Prince and Most Beautiful Girl in the World. Goedemiddag. Dans, strijk mijn broeken met een lach. En ik fluit en ik neurie. Drink chocoladevla, En ik huppel over straat en roep de hele lach. want vandaag is het mijn dag. is mijn dag. is mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn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 Meer leuk publiek, moet ik in het gaan wonen? Ga ze kalop op klonen? Heb ik acht verstopte vaten? Kan ik morgen niet meer praten? Val ik uit een raamkozijn? Zal ik nooit meer dronken zijn? Het maar niet, een... maar het is mijn dag. Het is mijn dag. dag. als op de Duitsers komen? E het, is is het is mijn dag. Het is mijn dag. Beter je dat is mooi, Het is mijn dag. Eerst is je. En dat is mijn dag. Stel maar mijn, mijn dag. Wil. Nee, ik chill je niet. nee, ik chill je niet. Het is echt mijn dag. Ik serieus. Is echt niet. Wat een nummer, hè? Het is mijn dag. Bel. Het is mijn dag. Echt, Jochem Meijer en zijn single Mijn Dag. Het, zingel, het uh, ontstaan van deze single is uh, begonnen tijdens zijn uh, cabaret show Jeeha, Een paar jaar geleden heeft hij dat gedaan in uh, verschillende theaters. En uh, ik denk dat de reacties zo populair waren. En hij had zoveel reacties dat hij dacht: Nou, ik ga deze nu gewoon het, uh, als single uit, uh, uitbrengen. Het geld die, die hij hiermee verdient, bijvoorbeeld door single verkoop, gaat overigens naar het goede doel. Dus dat is wel een heel mooi idee. We gaan verder met het uh, eerste nieuwsbericht van vandaag. Want uh, de winnares van Kraantje Electrofee 2009, Janneke Ensing, staat op de voorlopige deelnemerslijst van het Kraantje Electronoi, dat gisteren zaterdag 4 en vandaag zondag 5 december op de ijsbaan in Haarlem wordt verreden. Ensing stelde in 2009 haar eindoverwinning pas veilig op de slotafstand. Tot dat moment ging Lotte van Beek nog aan de leiding, die uiteindelijk het derde in het eindklassement werd. Ook Lotte van Beek staat op de voorlopige deelnemerslijst. De Tijd om Krijg Electrofeest zal plaatsvinden in het Sinterklaasweekend van 4 en 5 december. Tijdens dit toernooi zijn startbewijzen te verdienen voor het NK Allround. Het toernooi dat eind december plaatsvindt. De Kraantje Lek trofee is sinds 1981 het Nederlandse schaternooi voor vrouwen. Uh, de wedstrijd wordt elk jaar het laatste weekend van november... of het eerste weekend van november verreden op de ijsbaan in Haarlem. De nationale dames rijden een mini-vierkamp... 500, 1500, 1000 en 3000 meter. Het Allround geldt het jaar tevens als kwalificatie... voor, het, voor de Nederlandse kampioenschap Allround. De, naast de titelverdediger Enzig staat ook Yvonne Nauta aan de start... Yvonne is de wereldkampioen junioren op de 3000 en 5000 meter. Ook Lotte van Beek staat tussen de geplaatste rijdster. Lotte van Beek is een groot schaatstalent met vele wereldtitels bij de junioren. Alle rijders gaan zich via Kraagjelec toernooi proberen te plaatsen voor de Nederlandse kampioenschappen Allround. De toernooi vindt eind december plaats in Heerenveen. De wedstrijden beginnen zaterdag 4 december om uh, half 8. Dat was gisteren dus helaas al geweest. En vandaag beginnen de wedstrijd om half 6. Toegang tot de ijsbaan is gratis. Is. De organisatie van het Kraantje Lek is al jaren in handen van ijsclub Haarlem. De Kraantje Lek is ontleend uh, aan de schenker van het trofee. Namelijk, uh, namelijk het gelijknamige restaurant Annex Uitspanning en speelt aan de Duinlusweg 22 in Overveen. Vanuit het verleden is er een sterke band tussen de schaatsers en het restaurant. Aan de voet van de Hoge Duin de Blinkert... Uh, uh, waarvan het restaurantklaatje is gelegen Al ver voordat de ijsbanen waren duintraining afgewerkt door kernploegen En andere schaatsselecties Bel naar de schaatsbaan en vraag iemand uh, Of je zonder verslag nu, je kan, uh, Voor meer informatie kan je even kijken op uh, www.schaatsbaanhaarlem Dus www.schaatsbaanhaarlem Vandaag half zes gaat het over Dus je kan gerust even langskomen Dit is Gun en back in Beautiful distraction One part sweetness Two parts passion Every day you make Me feel brand new Ja, dat is mooi, hè? Eels het Lange. T dit is de tweede single van haar uh, nieuwste album, Next To Me. De eerste single was uh, het gelijknamige Next To Me. En dit is haar tweede single die uitkomt van een nieuwe album. En dit is Beautiful Distraction. Uh, ja, van de week is Haarlem toch wel een beetje opgeschrikt door een uh, schietpartij. Uh, ik heb een klein verslagje gevonden via internet. Luister even naar. De politie is vrijdagmiddag een onderzoek gestart naar aanleiding van een schietincident aan de Dr. Schaapmanstraat in Haarlem-Oost. Ter plekke trof de agent een zwaargewonden man aan, korte tijd later aan zijn verwonding is overleden. Op de Papentorenvest werd ook door de politie een verdachte auto aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of deze auto iets met het incident te maken heeft. De politie is een team grootschalig opsporing gestart dat de zaak in onderzoek heeft. Mensen die getuigen zijn geweest worden verzocht contact op te nemen met de politie. Ja, uiteindelijk is er wat meer bekend geworden. Want de man die vrijdagmiddag werd doodgeschoten... is Hells Angels lid Rob S. uit Zandvoort. Dit laten diverse bronnen zaterdag weten. Met vier of vijf kogels werd Rob S. doorzeefd... in de Haarlemse Dokter Schapenmanstraat in Oost. Op de wedstrijd van de Haarlemse Hells Angels... kwam vrijdagavond al tientallen condoleances binnen. Inmiddels is de website offline door de vele bezoekers. Volgens Insider is Rob S. een volwaardig lid... van de Haarlemse Hells Angels. De liquidatie is zijn professioneel alles bronnen bij de dichtbij het politieonderzoek staan. Tot diep in de nacht was de recherche bezig met het sporenonderzoek. Ooggetuigen laten weten aan uh, dat de vier mannen uh, na de schietpartij zijn weggereden in een grote zwarte auto. Mogelijk is de vlugauto uh, van de daders in de brand gestoken vlakbij de Amsterdamse Bos. Rond kwart uh, tien over drie stond daar een auto in de brand. Sorry, ik ben zo gekomen. <laughs> Vooralsnog wordt het door niemand bevestigd. Paar. Een paar uur na de uitslag waren, bij, uh, uh, waren al diverse tips binnen dat de liquidatie mogelijk in verband had met het mislukte overval bij de Harley Davidson winkel in Amuiden. Bij dit incident werden een man zwaar mishandeld door twee andere mannen die, in de, die het pand tegen het lijf liep. Deze twee mannen zijn aangehouden door de politie en het slachtoffer ligt nog kritiek in het ziekenhuis. Buurtbewoners zeggen doodgescho uh, de doodgeschoten helsentje Rob S. donderdag ook in de straat gezien te hebben. De plek staat dan ook bekend als een ast Spreekplek. Mogelijk kwam Rob echt vrijdagmiddag iets ophalen om af te geven toen hij werd doodgeschoten. Het is toch wat, hè? Het is toch wat. Nou, binnenkort, uh, ik denk wel meer bekend. Uh, getuigen kunnen zich nog steeds melden bij de politie. Nou, we gaan verder met muziek. Uh, Zometeen veel meer regio-nieuws en natuurlijk het weerbericht. Maar nu is Green Day en Boulevard of Broken Dreams. Gezondheid. ...en Boulevard of Broken Dreams. We gaan door met het uh, regionaal nieuws en het weerbericht... Een uh, IJmuidense vrouw uit auto gered op uh, de N202. Een 57-jarige vrouw uit IJmuiden... ...raakte vrijdagavond rond half tien op de Westenpoort weg ...met haar auto in de slip waarna ze te water raakte. Door de aquadaat optreden van de werknemers van firma Mammoet uit Velsen... ...die op dat moment achter haar reden... kon ze snel uit het water getakeld worden. De vrouw is onderkoeld en met nek let ze naar het ziekenhuis. De toedag van het ongeval is vermoedelijk gelegen door een, een glad uh, ja, weggedek. Vertel over een bijzondere hobby. De Zandvoortse Courant wil in het nieuwe jaar met een nieuwe rubiek van start gaan. Eens uh, in de zes weken willen, wij, willen, uh, willen ze graag Zandvoorders die een apart of bijzondere hobby hebben in de schijnwerpers zetten. Heeft u zelf een speciale hobby? Kent u iemand die een bijzondere hobby heeft? Meldt u dan via redactie at Of bij het redactietor op de kleine kroeg 2. Uh, de eerste hobbyist heeft zich al gemeld. Kerstkraampjes en gloewijn bij de kerstmarkt op de Grote Markt... De gemeente Haarlem organiseert 12 december aanstaande van 10 uh, tot 6 op de Grote Merk de Haarlemse Kerstmarkt. Tal van activiteiten zullen worden georganiseerd. Naast ruim 150 verlichte en versierde kerstkramen zijn onder meer een carrion met kerstliedjes, kloewijn, warme chocomel, kerstkoren in de gravenzelf van het stadhuis, leuke figuren uit de kerstcircus Rens en kunt u in nostalgische arenslee op de foto met de kerstman. De Haarlemse Kerstmarkt heeft uh, een keur aan de kramen die kerstgerelateerd de artikelen voorkomen. Het assortiment bestaat onder andere uit kerssnuisterijen, Materialen om... Uh... ...materiaal uh, om kerststukjes te maken... ...ingrediënten voor het kerstontbijt... ...bijzondere kaarsen, leuke kaarten... ...uiteraard kerstbomen... ...ook er is een uit-Hollands oliepollenkraam... ...en een heerlijk aanbachtelijke nougat te krijgen... ...gezien de grote belangstelling... ...begint de kerstmarkt al om 10 uur... ...en duurt het tot 6 uur... ...verder zijn alle kramen verlicht... ...waardoor bij het invallen van de schemer ...de markt er nog op zijn mooist bij staat... ...net zoals de afgelopen jaren doen zowel de Koningsstraat... ...als de botenmarkt weer mee met de Haarlemse kerstmarkt... ...met diverse activiteiten. Gezellige muziek. Sfeersvol. Ingelichten kramen. Hartstikke leuk natuurlijk. En als laatste het weerbericht. Na een uh, onvervaste winterdag met vrijwel overal meer dan 10 centimeter sneeuw, is het op deze zondag weer geheel ander weer. Het dooit en er valt van tijd tot tijd een regenbui. De temperatuur die afgelopen nacht niet meer uh, onder het Friesburg uitkwam, stijgt vanmiddag naar maximaal 4 of 5 graden. De wind waait uit het westen en overweegt gematig van kracht. Vanavond en de komende nacht hebben we een uh, afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Er kan er enkele bui vallen, mogelijk met haalde en een wijd, een zwakke tot matige noord tot noordwestelijke wind. De temperatuur daalt naar waarde iets onder het vriespunt. En door opvriezing kan het dus glad zijn. Uh, morgen schijnt geregeld de zon, maar er kan ook een enkel winters getint beultje, uh, buitje voorkomen. De wind zwaait vlak uit, uit één lopende richtingen en de temperatuur schijnt naar maximaal 2 graden boven het vriespunt. Maandag en de dinsdagnacht is het vrijwel helder. En bij weinig wind uit het zuiden tot zuidwesten daalt de temperatuur van naar 2 graden. Naar lokaal min 4 graden. Nog steeds erg koud hoor, maar ik moet zeggen het is niet meer zo koud als de vorige, ja, de vorige week. Want ik werd wel een beetje gek van die sneeuw. Zoals je hoort, ik ben nog steeds een beetje verkouden. Maar ja, laten we verder gaan met muziek. One Hit Wonder, hier hebben we het over Mr. Mister en Broken Wings. you You half of the flesh and blood that makes me whole. Een nieuw single van Maroon 5, hier bij zondag in Kennemerland en die heet Give a Little More. Zometeen gaan wij bellen met Milo, hij is van de organisatie van de nieuwjaarsduik. Wat er mee is hoor je zometeen, maar nu eerst Nova Star en het heerlijke Wrong. Tijd niks meer gehoord hè, van deze zanger. De Belgische zanger Nova Starm. Hij heeft wel goede platen gemaakt. Onder andere deze en and dit is Wrong. We gaan door met het uh, volgende onderwerp. Aan de telefoon hebben wij Milo. Want binnenkort is het weer zover. De nieuwjaarsduik gaat weer plaatsvinden. Goedemiddag, Milo. Hey, goedemiddag. Als eerst, wat is er zo bijzonder aan de nieuwjaarsduik? Uh, dat het koud is zou een beetje, dat, dat is wel duidelijk denk ik voor iedereen. Uh, maar het is een ideale manier om uh, het nieuwe jaar fris te beginnen. En dat maakt het natuurlijk wel bijzonder. Ja, ja, ja. ja. Want uh, dit jaar gaat het natuurlijk ook, nou ja, in ieder geval volgend jaar gaat het natuurlijk ook weer plaatsvinden. Ja. En waar gaat het uh, dit jaar weer plaatsvinden? Nou, dit jaar bij uh, Take 5 aan zee, uh, verwachten we uh, toch wel een hele grote opkomst. Ja. Uh, zeker nu het in december al zo koud is, uh, wordt, het, uh, wordt het extra zwaar. Maar ja, iedereen moet natuurlijk uiteindelijk naar de oudste nieuwjaarsduik van, uh, van Nederland komen. Daar waar het ooit begonnen is. Ja, ja, ja. ja. Want het wordt heel erg uh, goed bezocht elk jaar. En uh, ja, jullie zijn op zoek naar sponsoren. Ja, uh, uh, in deze tijden uh, is het natuurlijk wat lastiger om, uh, om sponsoren te vinden. Uh, we willen toch ook weer dit jaar een goed doel uh, toch wel blij maken met een uh, bijdrage. Dat is dit jaar het Thomashuis in Zandvoort. Ja. En... Uh, ja, om dat te kunnen doen uh, zoeken wij uh, middenstanders of particulieren die zeggen van nou, dat vinden wij een goed doel. En wij willen uh, onze naam wel verbinden aan de Nieuwjaarsduik en daarmee het uh, Thomas Huis uh, uh, een, een warm hart dragen. Oké. Okay. En uh, als mensen nou geïnteresseerd zijn, waar kunnen ze zich aanmelden? Nou, dat kan in ieder geval via de website. Daar kan je je ook aanmelden als je mee wil gaan doen aan, uh, aan de duik, wat natuurlijk ook heel belangrijk is. Ja, tuurlijk. En dat is uh, nieuwjaarsduikzandvoort.nl en uh, daar staat een link op richting, uh, richting e-mail waar mensen, uh, geïnteresseerden zich kunnen melden bij ons. Oké, okay, top. Zetten wij uiteraard zo snel mogelijk contact op en dan uh, gaan we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Oké, okay, dus www.nieuwjaarsduikzandvoort.nl kan iedereen zich melden. Uh, nou, ik denk dat het duidelijk is. Ik denk dat het een, weer een heel groot spektakel wordt en dat uh, iedereen er veel zin in, meer in heeft, hè? Ja, en ga jij zelf opduiken? Ik denk het wel, ja. Ik heb de vorige paar jaren heb ik ook meegedaan, dus ik, uh, ik denk dat ik wel mee ga doen. Hartstikke mooi. Nou, Neem iedereen mee, <laughs> want uh, iedereen is welkom. Komt helemaal goed. Hey Milo, dank je wel hè. Ja, jij ook. Oh, Oké, okay, dank je. Dus je kan je melden op uh, www. Goedemiddag, zondag in Kennenblad met Sam Sparrow en Black and Gold. The fish swam out of the ocean, and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 tell for Ja, dit is er een, hoor. een van deze nieuwe talenten uh, van Nederland. Ruben Heijn, een elephant. We gaan op naar het, uh, het tweede uur van zondag in Kennemerland. Met onder andere ja, veel regennieuws. En we gaan proberen Jeroen van, Jeroen van Stijn uh, te bereiken. Hij is van het leger des helfts van Haarlem. En we gaan hem uh, vragen hoe het is met deze koude om dakloos te zijn. Dat later, maar nu eerst ook een heel talentvol bandje. Ook uit Haarlem. Ik heb het hier over de hype. En do you know...